...veel rijker geweest en had ik een veel meer succes gehad... ...als dat ik tot nu toe heb. En veel minder reputatieschade gehad. En daarom zou ik jullie aandacht willen vragen... ...zeer zeker voor Eduard die nu ...een fantastisch verhaal gaat vertellen... ...waar jij je voordeel mee kan halen. Chaka! Ja, je hoort het goed. Dit is de honderdste aflevering van de Reputatie Coaching Podcast... ...en ik ben Eduard de Boer, Reputatie Coach. Podcast nummer 100. Dat betekent dat ik bijna twee jaar bezig ben... Maar met 52 weken in een jaar zou uitzending 104 dan een feestelijke aangelegenheid zijn. Ik heb er echt voor gekozen om deze 100ste uitzending als feestmoment aan te wijzen. Ik vind 100 gewoon een mooiere meldpad dan 104. Om deze 100ste podcast te vieren heb ik een nieuwe intro laten maken. Die hoor je nu. Ik ben benieuwd wat je van dit vernieuwde intro vindt. En wat nog veel leuker is, is de speciale gast in de show. Als je de podcast beluistert, heb je hem al bij de opening van de podcast gehoord. Het is niemand minder dan Emiel Ratenband. Ik heb een aantal vragen voor Emiel, maar daar kom ik zo op. Eerst heb ik jouw hulp nodig. Help mij met deze mijlpaal en zet de podcast op de online kaart. In plaats van mij te feliciteren via mail, Twitter of Facebook, doe iets anders. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl Tweet, like of share deze link. Deel hem ook op LinkedIn of markeer de podcast daar als interessant. Deel de podcast ook op Google Plus en geef er plus een plus 1 als je op Google Plus zit. Heb je een iTunes-account? Laat dan nu een sterrenbeoordeling en een reactie achter op iTunes. Gebruik je Stitcher? Beoordeel de podcast dan daar. Dat is jouw manier om mij te feliciteren met deze honderdste podcast. Doe het nu eerst voordat je het vergeet. Dan over op het interview. Ik skip vandaag de hele riedel over het doel van de podcast, etc. Want Emiel heeft dat veel mooier verwoord dan dat ik dat kan. Voordat we het interview induiken, even voor de luisteraars een korte intro... over hoe wij elkaar hebben ontmoet. Emil en ik hebben elkaar eerder dit jaar leren kennen... tijdens een workshop op 1400 meter hoogte... zwevend in een mand onder een hete luchtballon. Emil leerde de medereizigers de basisbeginselen uit zijn boek Somatology. En dat was reuze interessant. Na afloop heb ik hem gevraagd of ik hem een keertje mocht interviewen voor de podcast... en daar stemde hij meteen mee in. Nu maak ik dankbaar gebruik van het aanbod om Emiel het hemd van het lijf te vragen voor deze 10ste aflevering van de reputatiecoaching Podcast. Laten we maar van wal steken. Emiel, bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt voor dit interview in de honderdste ste Reputatiecoaching Podcast. Alle luisteraars hebben ongetwijfeld ooit wel van jou gehoord, maar kun je in een paar zinnen toch kort iets over jezelf vertellen, voor degene die nog niet zoveel over je weten? Nou ja, dat is natuurlijk echt heel moeilijk om jezelf een beetje op de kaart te zetten, althans voor mij. Mijn naam is Emmer Ratelband, ik ben vader van zeven kinderen. En ik ben bekend als entertainer of of denker uh, of management guru. Ja, het is maar net hoe je me naam wil geven. Maar eigenlijk datgene wat ik doe is eigenlijk het positief denken onder mensen te verbreiden. En dat doe ik op een hele spectaculaire wijze. Met vuur lopen, door glas heen springen, in glas springen, met allerlei beesten. En ik noem mezelf daarom een entertainer. Ik entertain en ik train. Het kan aan mij liggen en ja, ik kan me vergissen, maar ik heb een beetje de idee dat het afgelopen jaren iets stiller rondom, was, rondom jouw persoon was dan de jaren ervoor. Klopt dat of heb ik in de media je gewoon niet goed gevolgd? Wat heb je zo al de afgelopen twee à drie jaar gedaan? Nou, natuurlijk is het zo dat op een zekere moment als je een hype creëert, en dat, we praten over een hype in het begin de jaren negentig en begin de jaren van uh, deze, de, uh, van deze de eeuw, uh, die hype wordt op een zekere moment wordt het gewoon geaccepteerd als zijnde dat het iets normaals is wat bij een bedrijf hoort. Dus bijvoorbeeld een adrenaline stoot in de vorm van motivatie of inspiratietalk wat iemand geeft op de bühne. Ja, dat is eigenlijk normaal geworden, want vroeger was het heel normaal, dat, uh, of was het heel abnormaal, vroeger was het dus heel Abnormaal dat mensen over het vuur heen liepen. En ja, dat werd dus uh, altijd in de media, media werd daar dus breed en uitgemeten. Maar dat is vandaag de dag. Is dat heel normaal. Dus uh, eigenlijk ben ik een heel normaal persoon geworden. Zo is het eigenlijk. Ik behoor nu bij de inboedel van, van het Nederlands bedrijfsleven. Kijk, zo kunnen we het zien. Um, hoe vind je het om een BNN te zijn? Hoe vind ik het om een BNN te zijn? Ja, eigenlijk heb ik het natuurlijk zelf gecreëerd. Uh, ik zei laatst nog tegen Paul de Leeuw, die daarover klaagde dat hij niet rustig uh, naar de uh, Efteling kon gaan met zijn kleine kinderen, omdat dat elke keer dat hij lastig gevallen werd. En toen heb ik tegen Paul gezegd, ik zeg Paul, maar luister, je moet gewoon je haar laten staan, een baard laten groeien, een bril op je kop zetten en gewoon uh, zes weken niet op de televisie komen en niemand herkent je meer. Dus je creëert dat zelf en het is ook eigenlijk een stukje uh, leuk, het is leuk, dat is één, dat iedereen je herkent. Aan de andere kant, voor mensen die bij mij wonen, dus mijn kinderen, mijn vrouw, is het echt heel vervelend. Dus want ze moeten me altijd delen met, met anderen, hè, op, op elke plek waar je dan komt. Maar tegelijkertijd is het ook een stuk, euh, ja, een soort marketing, want ik ben namelijk zelf het product. En ik ben dus eigenlijk ja, daar heb ik goed in geslaagd om de naam Chaka of Imel in de markt te zetten de afgelopen 20 jaar. Want mijn naam is bekendheid is iets van 99,99%. 99%. Dus wat dat betreft, goed gedaan. En uh, ik vind het ook leuk om andere mensen een hartkondering te besteken. Ik vind het leuk om mensen positief te invloeden. En ik vind het ook leuk om, dus doordat ik herkend word, dat ze hun stemming daardoor verandert. Ja, je zegt ik heb het zelf gecreëerd. Wat heb je allemaal gedaan om een BNN te worden? En was het dat waard? Oh, wat heb ik zelf gedaan om dat te creëren? Man, man, man. Ja, wat heb ik er allemaal voor gedaan? De highlights. Uh, ja, de highlights. Het is natuurlijk zo. Uh, ja, ik ben natuurlijk al een opzienbarend figuur. Hè? Dus dat is natuurlijk al één. Ik ben natuurlijk een markante persoonlijkheid. En mijn uitspraken zijn natuurlijk altijd uh, zeer uh, discutabel. Uh, de dingen die ik laat zien waren natuurlijk ook baanbrekend. Hè. Dus zoals ik al net al gezegd heb, het uh, glas springen, het vuur lopen, mijn slangen en de spinnen, mijn eigen televisieprogramma's. Uh, ook in Duitsland en in Nederland en in België. Dat was altijd gebaseerd op de nieuwe theorie van, als je positief kunt denken, dan, uh, dan kun je alle grenzen overschrijden. Ja, en dat was toen de tijd, zeker in de 90 en uh, 90 jaren en het begin van deze eeuw, was dat natuurlijk iets wat uh, niet paste in, uh, in de denksfeer. En ja, dus ik ben baanbrekend, ik ben een visionair en uh, ik schroom niet om voor mijn eigen mening uit te komen en dat stoot natuurlijk heel veel mensen tegen het hoofd, maar tegelijkertijd uh, zet het veel meer mensen aan om te denken waar ze zelf zijn en wat ze zelf zouden willen. Ja, een gevarieerde carrière, in hoeverre heb je ook je carrière zelf gepland welke voor jou onverwachte maar belangrijke zaken zijn op je pad gekomen? Nou, om te beginnen heb ik mijn carrière helemaal niet gepland. Het is allemaal gelopen zoals het is gelopen. Maar ik moet je wel zeggen dat het werk wat ik dus vandaag de dag doe, wat geen werk is, maar wat meer een hobby is, en dat is mensen motiveren, inspireren, dat ik dat eigenlijk mijn hele leven al heb gedaan. Dat heb ik gedaan uh, ten tijde dat ik op de lage school zat. Dat heb ik gedaan toen ik op de MULO zat, uh, toen ik mijn eigen eerste bedrijfje had, dat was een bakkerij. Uh, was het ook dat mijn klanten inspireerden om mij in ieder geval brood te kopen? Uh, daarna ben ik in de friet gegaan. Ja, en dat heb ik ook weer op een hele spectaculaire wijze dat gedaan. Een klein winkeltje van 1,70 meter bij 2,40 meter. Uh, ik had het eerste pannenkoekenhuis in Arnhem. Dat was een huis met 89 soorten op binnen het Binnenverplein. Dat heb ik ook op een hele speciale manier in de markt gezet en uh, gecontinueerd. En datzelfde heb ik dus eigenlijk hiermee gedaan. Dus er is eigenlijk niet zoveel veranderd. Het, is, het product is veranderd. Uh, terwijl ja, eigenlijk uh, de friet was ook ratelband en de, de bakkerij was ook ratelband en de poffetjes was ook ratelband. En nu is het eigenlijk ook nog steeds ratelband. Dus eigenlijk, eigenlijk als ik dan terugkijk is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Er is niks veranderd. Nou, je zegt dan net wat je nu al zoal doet, mensen inspireren, motiveren. In hoeverre speelt Promotiveer internet daarbij een belangrijke rol? Nou ik moet je zeggen, ik ben een beetje man van de man van de oude stempel. En internet is niet zo, uh, ja niet zo, hoe moet ik dat nou even duidelijk zeggen. Uh, is even wel een highlight bij mij maar ik heb nog niet de juiste mensen om me heen verzameld die me daarin kunnen helpen uh, want ik zit eigenlijk altijd ik heb nu voor de vijfde keer of de zesde keer heb ik een nieuwe website en die is me niet naar mijn zin en ik ben al drie, vier keer veranderd van website bouwen uh, ja, en eigenlijk denk ik bij mezelf elke keer van nee dit is het niet, dit is het niet ik ben nu ben momenteel met een hele grote klant bezig om die website te veranderen met een aantal websitebouwers. en dan denk ik bij mezelf yeah, dit is het dus ook niet dus ik weet wel hoe het niet moet, maar ik weet nog steeds niet hoe het wel moet. Dus dat is een beetje een de manco, denk ik, aan mezelf. Ik ben nu 65, dat wil niet zeggen, want ik ga nu weer een nieuw boek schrijven of iets heel nieuw, revolutionair iets. Heb het ook met marketing te maken, heeft een hele nieuwe andere kijk erop. En ik wil dat toch ook met social media, wil ik dat uh, gewoon in de markt zetten. En ik weet nog steeds niet hoe ik dat moet doen en ik heb nog steeds niet de juiste mensen om mij heen verzameld die me daarmee kunnen helpen. Wat heb je zo op professioneel gebied gedaan wat je niet meer zou doen als je nu aan het begin van je carrière stond? Wat heb ik professioneel Ge uh, dus fout gedaan? Ja, Dat is Wat je, dus maar je, je nu niet zou herhalen? Nee ik, uh, nee, ik heb niets fout gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel fout gedaan. Maar ik heb al die fouten nodig gehad om te leren uh, te worden wie ik nu ben. Want als ik bijvoorbeeld naar een presentatie kijk van mezelf op een tape van uh, 20 jaar geleden, dan denk ik: Jezus Christus. Een hoe heb je daarbij kunnen staan, hoe heb je dat allemaal kunnen zeggen en kunnen doen. Maar datzelfde heb ik als ik kijk naar een tape van mezelf van twee jaar geleden. Want daardoor groei je alleen maar en dus door de fouten zie ik als een leerproces. Dus ik ben heel blij dat ik al die fouten meegemaakt heb en ik ben heel blij dat ik door dat leerproces heen gegaan ben. Want ik kan rustig stellen en dan spreek ik gewoon anderen na dat ik de beste trainer ben, niet alleen van Nederland maar ook van Europa. Ja, in die tijd heb je natuurlijk door veel mensen laten inspireren. Door welke mensen heb je zo laten inspireren en, uh, ja, in je leven en waarom? Ja, wie gestelde, dat is een veelgestelde vraag, door wie ik mij nou heb laten inspireren. En dan is eigenlijk, mijn antwoord is eigenlijk, hey, ik heb mij laten inspireren door de gewone man op straat. Uh, ik bijvoorbeeld laat me inspireren door de krantenbezorger die elke morgen om uh, puntlig half zeven twee kranten bij mij in de bus gooit. Dat vind ik gewoon helemaal fantastisch. Ik laat me inspireren door de man die bij de co-op de vakken vult. Dat vind ik gewoon dat die man zich daar elke toe kan zetten. En met heel veel plezier ervoor zorgt dat de first, out first in the first out gaat. En dat de etiket allemaal naar de voorkant komt. En dat hij dat met heel veel liefde en heel veel plezier zes dagen in de week doet. Dat vind ik fantastisch. De buschauffeur. Of iemand die staat te wachten in de file en je voor gaat gaan. Of iemand die gewoon een extraordinair gedrag heeft om uh, ja, positiever te zijn als de rest van de, van de gemeente. Uh, ik lees mijn kranten en ik kijk vooral namelijk naar uh, ja, buitengewone aparte zaken die uh, niet normaal zijn en hoe daar nou op gereageerd wordt en dus mijn inspiratiebronnen liggen eigenlijk heel dichtbij. zijn of mijn kinderen of mijn vrouw, of mijn medewerkers of mensen op de straat die ik tegenkom. houden is geen groot in de aarde? Uh, ja, natuurlijk lees ik ook die boeken. Hè. Bijvoorbeeld, ik uh, las laatst een boek over uh, dat uh, Churchill alleen heeft kunnen bestaan bij de negatie van Hitler. Hè, want voor Hitler was hij niets. En toen Hitler kwam, toen kwam Churchill omhoog. En nadat Hitler weg was, uh, was het uh, Churchill afgedaan. Dus het grote staatsmanschap was alleen mogelijk met een component. Uh, te weten, Hitler. Uh, dat vond ik wel heel interessant. Dus de tijd moet rijp zijn om te kunnen vlammen. En uh, natuurlijk, ik lees de boeken van de Dalai Lama. En ik lees ook uh, ja, de, de, de boeken van Maali en uh, ik ben nu weer bezig met een, een of andere boek van, uh, over positief denken uh, 500, 600 jaar geleden. Ik lees ook in de Bijbel, ik lees ook de Koran. Uh, ik lees heel veel zoals je kunt zien. De, uh, ja. de, de, de luisteraars kunnen dat niet zien, maar goed, er staan hier denk ik uh, misschien wel 3000 boeken. En uh, ja, ik ben heel belezen, ik hou het, het nieuws altijd goed in de gaten. Maar ik, ik kijk er wel op een hele andere manier na als, denk ik, als normale mensen. Ja, Jij zei eh, vlammen enzovoort in je leven. Maar wat zou je nog graag in je leven willen doen of bereiken? Wat zou ik nog graag in mijn leven willen doen of bereiken? Ja, zoals ik al gezegd heb, het, het lot heeft mij hier gebracht waar ik nu ben. Uh, en uh, ik ben nu bezig om een nieuw boek te schrijven. Dat is een totaal nieuwe, andere inkijk op uh, hoe mensen functioneren. Hoe mensen angsten creëren en het gedrag van mensen bepaald wordt. En ik denk dat dat een hele baanbrekend inzicht wordt... Voor uh, heel veel mensen en voor heel veel groepen die daardoor uh, beter kunnen verkopen, beter kunnen onderhandelen, uh, beter kunnen mediaten, uh, beter kunnen uh, plannen kunnen maken. Kortom, dat het heel veel inzicht geeft in de kwaliteit van het bestaan. En ik denk uh, dat, dat, een, uh, ja, dat het een soort uh, NLP wordt, maar dan uh, niet van uh, Benderle en Grindler en van Robbins. Maar dat het een heel nieuw kijk wordt en dan van Rademond zelf. Ik las namelijk nou ook al in de krant, je, dat ben je ook al, is ook al aangekondigd dat je een boek ging schrijven ja. over marketing. ja. Ik ben heel benieuwd naar, toen je mij belde naar aanleiding van mijn mailtje, opende je het gesprek met een reputatiecoach. Die had ik eigenlijk jaren geleden al nodig. Heb je voorbeelden van reputatieschade die je in je carrière hebt opgelopen? En hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, in mijn wereldbeeld is het zo dat je geen reputatieschade leidt. De, de buitenwereld ervaart dat als dusdanig. We kijken naar de oude Egberts of de Shell... of je kijkt naar Calvé Pindakaas of de KLM of naar de overheid. Er is altijd wel reputatieschade. Maar juist ik kijk naar het vervolg daarvan... dat door die reputatieschade... dat er juist door de kwaliteit van het gebodene verbeterd wordt. Dus voor mij is dat eigenlijk de fouten... als ik die al gemaakt heb, heel blij dat ik die gemaakt heb. Want ik heb daardoor kunnen verbeteren, kunnen accelereren. En uh, kan ik beter performen als uh, toen de tijd. Ja, dat is ook wat ik altijd zeg als je een fout maakt als bedrijf en je krijgt een slechte review, dan is het ook zoiets ja, van, maar ik dan, zal dan geef je een kans, een kans om het te verbeteren. Ja, maar ik zal een voorbeeld geven. Een, uh, meneer Hesse, van Hesse Partners, een bekend communicatieadviseur uit Den Haag, die uh, hele grote evenementen uh, organiseert, woon er uh, uh, samen met, uh, nou, ik er even niet, maar in ieder geval een hele grote jongen. Die zei tegen mij, hij zei, luister, ik heb jou serieus genomen tot het moment dat jij in de story in de privé kwam. Ik zeg, hoezo dan? Vertel me dan eens even. Hij zegt, nou op dat moment kom je niet meer geloofwaardig over, want wij ondernemers willen alleen maar coaches of presentatoren hebben die uitsluitend bekend zijn vanuit de quote, management team, de Elsevier en dergelijke bladen. Waarop ik tegen hem zei, ik zeg, maar je maakt natuurlijk één groot fout en dat is namelijk dat de Rademan denkt dat ondernemen is entertainen. En dat al die disciplines die vroeger apart liepen, mannen, vrouwen, homo's, hetero's, zakenmensen, de kleren, de, de, de kerk, de politiek, de sport, dat die allemaal nu allemaal bij elkaar komen. En dat zie je dus duidelijk heel goed in mijn wereld, want ik heb te doen met politici die staan met Stan Huygen in het journaal en ik sta met, met Kruif of met uh, Dien Zoon sta ik in de privé of ik sta met ja, een met, met zakenman gewoon voor de lol sta ik in de story. Dus het is aan het versmelten eigenlijk als het ware. En uh, waarom zou ik mij nou uh, alleen maar moeten houden aan de quote en aan de Elsevier en aan het managementteam als ik denk dat ik een veel breder publiek kan raken door mijn opmerkingen of door mijn verhalen te vertellen en door mijn ervaringen te delen met anderen waardoor zij de pijn en de ellende en het verdriet wat ik dan heb gehad in mijn leven omdat ik fout heb gemaakt uh, in persoonlijke relaties met, uh, met vrouwen of met kinderen dat andere mensen daarvan kunnen leren. En ik denk dat dat toch achteraf een hele goede strategie is geweest. Zonder dat ik wist dat het een bepaalde strategie was. Want uh, mijn doelgroep eigenlijk wat alleen eerst de top 100 bedrijven waren. Werd al gauw de top 6000 bedrijven. En is dus nu eigenlijk alle bedrijven. Maar daar zijn er eigenlijk ook gelijk 18 miljoen Nederlanders bijgekomen. Om niet te praten over de uh, tientallen miljoenen Duitsers. En de honderden miljoenen Chinezen. En de honderden miljoenen Russen. Want ik bedoel niet alleen in Europa maar ook in China en Rusland. Dat ik ook zeer bekend. Welke tips heb je voor trainers of sprekers die ook een goeroe willen worden? Welke tips heb ik voor sprekers die ook graag een goeroe willen worden? Nou, ik, ik zal je vertellen. Ik, uh, ik zit wel eens in de zaal bij dan potentiële goeroes. En ik moet je zeggen. Uh, nou, dat is wel een hele goede vraag van jou. Man. Dus even heel goed over nadenken. Kijk, wat mijn verdienste is. Laat ik het even anders omdraaien. Wat mijn verdienst is, is dat ik mij niet conformeer aan wie of wat. Uh, John de Mol heeft ooit een keer tegen mij gezegd, uh, toen we samen een televisieprogramma zouden maken, en dat ging niet door, ten elfde uren. Toen zei hij, eigenlijk ben je een ongelijk projectiel. Nou, en dat is ook zo. Ik ben een ongelijk projectiel, ik ben een groot kind, dat noemen mijn kinderen mij ook. En dat is eigenlijk uh, het geheim van het succes. Want ik denk gewoon via hele andere lijnen, mijn opleiding is daardoor is heel laag, Daardoor denk ik gewoon op een hele andere wijze als dat uh, mensen die van het hbo afkomen of van de universiteit afkomen. Of mensen die uh, gespecialiseerd zijn om te spreken in het openbaar. Uh, die dat geleerd hebben van Dale Carnery. En ik heb het me gewoon zelf aangeleerd en daardoor ben ik een, uh, ja, toch een vreemde eend in de bijt. Dus ik doe het anders. Dus ik zou aan hen willen zeggen, heb de moed om het eens dus van een andere kant te bekijken. En heb de moed om eens een keer iets te poneren wat uh, misschien niet gepast zou moeten zijn of mogen zijn. Ja, doe fysiek eens een keer wat anders wat niet bij jou past. Maar wat misschien wel het publiek leuk zou vinden. Wat vind je zelf het leukste of meest succesvolle project dat je hebt gedaan tot nu toe? Wat is het meest leuke en meest succesvolle project? Maar ook in twee, twee projecten ja, ja, ja, maar leuk. Ik denk nooit in leuk. Ik denk nooit in leuk. Omdat ik het woord leuk vind ik een zo verkracht woord vandaag de dag. Want je vrouw moet leuk zijn, het televisieprogramma moet leuk zijn, de vakantie moet leuk zijn, de auto moet leuk zijn. Terwijl dus gewoon je vrouw niet altijd leuk is. En je auto is ook niet altijd leuk. En de vakantie is ook niet altijd leuk. Dus ik vind het woord al verkracht. Dus het, het woord past nog niet bij mij. Dus ik vind wel dat je wat moet doen wat bij je past. Zo, dat, dat is één. Wat was nou het leukste wat ik deed? Het leukste, nou er, er zijn geen leuke dingen. Want alles is, is altijd even goed geweest bij mij. Kan ik je wel vertellen. Uh, maar wat is nou het beste wat ik gedaan heb? Ja. Misschien is het wel het beste voor mensen dat ik bij Philips, uh, daar bij Philips Medical Assistant en ook bij de andere divisies, het managementteam altijd heb gemotiveerd, of heb gemotiveerd om een eigen ontslag te nemen, daarvoor te tekenen en een, een nieuw contract te tekenen voor één jaar en dat geleerd aan de doelstelling. Dat was wel een huzarenstukje uh, van mezelf, oh. vind ik dat, eigenlijk achteraf bekeken. Ja goed, ik heb Jumbo uh, op de kaart gezet. Oh. Uh, meneer Van Eert belde mij uh, als 21-jarige jongeling en zei tegen mij, jou heb ik nodig. Ik zei, nou dat klopt. En we hebben een gesprek gehad en ik heb hem uh, mogen helpen met het ontwikkelen van de zeven zekerheden van Jumbo. Ja, en zo zijn er allerlei zaken te vertellen over IBM of over Apple. Dat ik met Steve Jobs, uh, terwijl ik dus, we praten nu 15 jaar geleden, uh, in Londen was en hij was in... Uh, uh, in Frisco. En dat we dus op die manier met elkaar spraken tot de, de mensen van Apple, de, dat waren de licentiehouders van Apple toen de tijd in, in de UK. Ja, en, maar er zijn ook heel veel mooie verhalen te vertellen over kleine middenstanders. Greunekranen, bijvoorbeeld, of van Keulen, interieurtechniek. Ik noem maar even, maar gewoon even twee namen die we te binnen schieten. Maar ook opticiens en ook bakkers en ook slagers die mijn hulp inriepen. omdat uh, ze het even niet zagen zitten. of dat ze de omslag niet konden maken van, uh, van verlies naar winst. of dat ze de tijd niet begrepen. En uh, daar heb ik hen er nou altijd erg goed mee geholpen. Dus om te zeggen, is er één ding wat nou opvalt. Ik ben momenteel bezig met een uh, van de grootste bedden- en matrassenwinkels uh, winkels van Nederland. En ik heb die klus aangenomen met NoQ en OP. En uh, ik heb gezegd, de omzet gaan we verdubbelen binnen nu en een jaar. En ik heb het contact aangenomen om te verdubbelen op, één, op uh, één en nu jaar, de omzet te verdubbelen. Maar ik heb hen gezegd, nadat het contact getekend was, de omzet wordt verdriedubbeld. En niet verdubbeld. Dus mijn woord heb je ervoor dat de omzet verdriedubbeld wordt. Maar ze gaan betalen als het verdubbeld wordt. En dat is dus wat mezelf dan ook van de weg houdt. En ook zelf dus natuurlijk weer gemotiveerd houdt. Tuurlijk, om dus iets meer te doen als dat eigenlijk van je verwacht wordt. En dat is eigenlijk de motivatie. En dat zou ik misschien dan wel willen zeggen tegen potentiële uh, managementcourours. Uh, doe nou gewoon eens eventjes uh, een klein beetje meer. Als dat er van je gevraagd wordt. Leg het u dat hoger zien? dan je, dat je wilt leggen. Nou, precies. Ja. Ja. Een laatste vraag. Welke drie tips heb jij voor luisteraars die hun reputatie willen verbeteren vanuit jouw perspectief? Nou, drie tips om je reputatie te verbeteren. Om te beginnen moet je als eerste de overtuiging aannemen. dat je niet verantwoordelijk bent voor de interne representatie van iemand anders. Dat wil zeggen. Dat wat jij ook doet en wat je ook zegt, het maakt niet uit hoe en wat, dat er altijd mensen zijn die daar ontevreden over zullen zijn. Het is jouw vrije keus om te kijken naar de mensen die ontevreden zijn of de mensen die jij tevreden zijn. Dus meet nog niet elke keer aan dat als je kijkt naar je internetsite dat of je social media sites, dat er twee mensen zijn die lopen te zeuren over iets wat bij jou gebeurd is, dat hoef je niet aan te storen. Als het er 20 of 30 mensen zijn, ja, dan moet je er wakker over worden. Dus dat is tip, tip nummer 1. Dus tip nummer 1 is, blijf bij jezelf en weet dat jij niet verantwoordelijk bent voor de interne representatie van andere mensen. Ten tweede, reputatieschade. Wat is reputatieschade? Probeer dat nu eens eventjes in de ladder van 1 tot 10 onder te brengen voor jezelf. En dat bedoel ik mee te zeggen van... Uh, het ergste wat je kan overkomen met je reputatie is dat je viert gaat, dat je mensen moet ontslaan, dat het echt helemaal einde oefening is. Dat is nummer 10. En reputatie is nummer 1, dus dat is het uh, beneden op de schaal. Dat is dus dat uh, één of twee klanten bepaalde klachten over jou hebben of bepaalde twijfels beginnen te krijgen over jouw reputatie. Dus breng het nu eens in schaal wat jou nou zou kunnen gebeuren en welk nummer jij dat op dat moment de reputatieschade zou geven. Zodat het voor jou een hapklare brok is. Zo, en ten derde zou ik je willen vragen, reputatieschade, ach, het gebeurt. De wereld draait door, het bedrijf blijft bestaan, jij blijft gewoon je ding doen wat bij jou past. En het is weer een fantastisch moment om van te leren. Dus wees blij voor het moment van reputatieschade. Nou, nou Miel, ik weet zeker dat de luisteraars hier heel veel van hebben opgestoken. Ik in ieder geval wel. Als er luisteraars zijn die meer willen weten over jou of over je trainingen en seminars, etc., waar moeten ze dan kijken en hoe kunnen ze het beste contact met je opnemen? Nou, het beste is om even te kijken op mijn site www.ratelbond.com en daar staat mijn e-mailadres en ik zal je vertellen, iedereen die mij een e-mail stuurt, die krijgt, mij, krijgt een antwoord van mij. En uh, ja, als je een probleem hebt, of een uitdaging hebt, of hoe je het ook noemen wilt, maakt niet uit. En je kunt geen seminar betalen, of je denkt bij jezelf, ja, dat vind ik toch een beetje te spannend, of dat duurt me allemaal te lang, of ik heb er geen ruimte voor qua tijd, maakt niet uit, dan help ik je gewoon per mail. En uh, meestal is het zo dat ik je dan per mail mijn telefoonnummer geef, mijn 06-nummer, zodat je me rechtstreeks kunt bellen. Wow. En dat heb je ook de uh, ervaring meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ja, mijn, mijn uh, drempel is he heel laag. Omdat ik uh, ga altijd voor de mensen. Ik ga eigenlijk niet voor het bedrijf, maar ik ga altijd voor de mensen en daar is mijn hart en daar is mijn zaligheid zodat de mensen een betere kwaliteit van hun leven krijgen en zodat we ook het bedrijf beter kan plannen nou hele mooie woorden om je af te sluiten Emiel, bedankt en jij bedankt dat je de eer hebt gegeven dat jij hier bent gekomen om eventjes even mijn woord op te nemen en met deze wijze woorden van Emiel kom ik dan weer aan het einde van deze bijzondere aflevering van de Reputatie Coaching Podcast ik ben eerlijk gezegd best wel een beetje trots dat ik het 100 afleveringen heb volgehouden Help mij met deze mijlpaal te vieren en deel deze podcast overal waar je maar kunt. Dit was reputatiecoaching Podcast aflevering 100 en ik ben Eduard de Boer. Ik ga mijn best doen om de volgende 100 uitzendingen jou weer en nog steeds van interessante, nuttige en leerzame informatie te voorzien. Tot volgende week in uitzending 101. Doei!